verkeersinformatie van de ANWB, de A12, is bij het eh, Prins Klausplein dicht. Den Haag in de richting Utrecht. En dat komt door een ongeluk. Tot zover de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. NCRV. Welkom bij de zomereditie van Casaluna. Vannacht met Klaas Strupsteen. Goedenacht, welkom bij het tweede deel van Kaaseluna. En in dit deel mag u zelf uh, met, met ons meepraten. Wij hadden in het eerste uur uh, Irene Matthijssen, uh, Die was aan het woord daar, uh, plastisch chirurg. En na aanleiding van dat gesprek willen wij het graag over het uiterlijk hebben. Nou, uh, gaan we het... Het bij ons is een beetje over schoonheid, over hoe mooi of hoe lelijk. Nou, lelijk is niet te mooi worden, maar hoe mooi we zijn. Um, uh, Irene Matijse die vertelde al dat, uh, dat dat eigenlijk maar een heel klein deel is van het werk van plastische chirurgen, want um, ja, het gaat heel vaak over verminkingen en niet zozeer. En, en dan, dan zijn er ook allerlei medische noodzaken, maar. Um, ik geloof dat maar 14% van de, van de operaties die door plastische chirurgen worden uitgevoerd. echt te maken hebben met het verfraaien van het hoofd. Dus een mooie neuscorrectie of zo. of borstvergroting of uh, het wegzuigen van vet. Uh, maar wij gaan het wel over dat uiterlijk hebben. En de vraag is: hoe mooi vindt u uzelf? En oh, nou ja, of misschien meer nog van: wat vindt u mooi aan uzelf? Of wat vindt u minder mooi aan uzelf? Um, bent u erg met dat uiterlijk bezig? Besteedt u er veel tijd aan? Misschien ook wel veel geld? Koopt u veel mooie lippenstiftjes of uh, make andere soorten van make-up? Uh, staat u lang voor de spiegel? En hoe belangrijk is het eigenlijk dat u er mooi uitziet? Heeft het uw uh, be beïnvloed dat je leven, ernstig? Is het bijvoorbeeld makkelijker om vrienden te maken? Als je er leuk uitziet of uh, om, om goed een leuk werk te vinden... is dat allemaal uh, makkelijker geworden als je, als je mooier bent? Nou... Als u wilt kunt u meepraten, 0800-1121, 0800-1121. U kunt mailen naar casaluna.ncv.nl. Maar de laatste poging die ik gedaan heb, die is nog steeds uh, niet gelukt. Dus uh, de, we kunnen de mailtjes nog niet lezen. Maar je weet nooit of dat nog goed komt vanavond. En dan hebben we ook nog het twitteren. Hashtag Casaluna, hashtag Casaluna voor de twitteraars. En al die tweets die binnenkomen over duidelijk. die ga ik ook allemaal nauwkeurig voorlezen. Daar hebben wij net ook nog een oproepje gedaan om foto's van uzelf te uploaden. Dus het leukste is dat u dan belt... en dat u zegt, ik heb een fantastische neus. Die neus moet echt iedereen even zien. En dat u dan die foto uploadt op onze Facebookpagina. En dat is facebook.com slash casaluna -ncrv. Dus, uh, facebook en Dus facebook.com en zo'n schuin streepje... casaluna en aan elkaar geschreven. Um, als u dat doet, dan, uh, dan kan... Ja, iedereen met een computer kan dan even naar u kijken. En dan zeggen. Het is inderdaad een hele mooie neus. Die zou ik ook wel willen hebben. Nou is er door één mevrouw al een foto op die Facebookpagina van ons gezet. En dat is een, een heel vrolijk hoofd. Er staat verder eigenlijk niet zoveel over haar. Alleen dat ze de computer uit gaat zetten en lekker naar de radio gaat luisteren. Dat is uh, Marjolein Jacobs. Die heeft een foto dus van haar gezicht gemaakt. We zien het fotostel ook nog trouwens. Mooi fotostel. Maar ook een heel leuk gezicht. Beetje grijzende dame, mooie donkere ogen. Ik weet niet, ik denk dat zij wel tevreden is. Tenminste, ik zou met zo'n hoofd wel tevreden zijn. Ik weet niet, mevrouw Jacobs, mocht u dit toevallig horen, bel ons gerust even. 0800-1121, kunnen we het uitgebreid over uw hoofd hebben? Lijkt mij hartstikke leuk. Kan ook zijn dat u liever gewoon rustig wilt blijven liggen en naar de radio luistert in plaats van dat u erop te horen wilt zijn. Goed, nog één keer dat nummer 0800-1121. Um, mail, ja, we gaan toch maar gewoon proberen naar kaasaluna.ncrv.nl en twitteren dus naar hashtag kaasaluna. Pierces waren dit. Dat zijn twee zusjes, Catherine en Allison Pierce. Die komen uit New York en die zongen You'll be mine. We hebben het over het uiterlijk dit uur. Uh, en de vraag is dan: wat vindt u mooi aan uzelf en wat vindt u iets minder mooi? En hoe belangrijk vindt u uh, uiterlijk? En hoeveel tijd besteedt u aan? hoeveel geld geeft u ervoor uit? Ja, allemaal dat soort vragen. 0801121. 0801121. Uh, Twitter kan naar hashtag Kazeluna en ja, de mailbox. Ja, ik stop er toch maar even mee, want hij doet het nog steeds niet. Goed, aan de telefoon, Victoria. Ja. Goeienacht. Goeienacht. Goeie <laughs> Hallo. Nou, leuk dat, uh, dat jullie nog wakker zijn. <laughs> ja, ja, ja. Dat... En uh, ik, ik probeer bijna elke, elke avond, ja? elke nacht, <laughs> jullie programma nog te, te, te luisteren. Nog. En dat is vannacht in ieder geval weer gelukt. Inderdaad. Uh, is wel interessant, want elke keer is een nieuwe, ja, uh, anders uh, een, een nieuwe... Ja, een nieuw onderwerp natuurlijk, dat is het zo. Nou, en vannacht gaat het over de eiterlijk. Ja. Nou, dan wil ik van mezelf ook een beetje vertellen. Ja, nou, graag. Mag ik even vragen, waar kom je vandaan eigenlijk? Waar ben je geboren? Ja, ja, daar hoor je wel iets anders, een ander accent. Ja, een klein beetje. Ik kom van Spanje. Spanje? Ja. Ik kom oorspronkelijk uit Spanje, maar je bent hier in Nederland al 30 jaar. Oké, okay. ja. En ik woon hier in uh, Brabant. Oké. Okay. En uh, welk deel van Spanje? Uh, van La Mancha. La Mancha. Castilla La Mancha van de provincie Albacete. Oké. Okay. Dus, um, nou. Ik ben uh, ja, wel en niet tevreden. Oh, nou, waar... Okay. Dat is... oh, over mezelf. Nou, ik ben een beetje te klein. Ik ben 1,53. Ja, ik ben niet dik. Heb ik, uh, ja, mijn figuur uh, ben ik wel uh, tevreden. Allee, ja, ik zorg ervoor voor, voor dat ik niet dik word. Ja. Mag ik even die onbescheiden vraag stellen? Nou, het schijnt in Spanje heel normaal te zijn. Hè? Hoe, hoe oud ben je ongeveer? Hoe oud ben ik? Ja. Uh, Kun je niet een beetje schatten door mijn stem? Uh, ja, maar je bent al 30 jaar in Nederland. Ja. Uh, anders had ik gezegd 27, maar dat kan niet meer. <laughs> even denken. Ik denk uh, ergens in de vijftig dan. 50 plus. Ja, klopt dat? 50 plus. En 60 min, hè? Uh, ja. ja nou. nou, ik ben uh, 56. Ja, zie, nou, dat gaat dus, redelijk goed. Maar je klinkt echt veel, jonger. Goed. Uh, ja, dus ja, ja, maar je bent uh, niemand, niemand schaadt in mijn leeftijd. Ik ben een heel vrolijke mens. Ja. Um, maar dat kan ook als je ouder bent, hè? Uh, ja, dat heb, ja, dat kan. Maar ik ben niet nie, nie, nie overdreven. Ik, ben, ik heb meestal een goede karakter. Daar ben ik heel erg trots op op je om mijn karakter karakter ja ja maar we hebben het over het uiterlijk hè karakter is ook wel belangrijk maar, ja, het, maar het uiterlijk uit, daar draait het natuurlijk uiterlijk, om uiterlijk uiterlijk nou bij eh, nou ook eh, ja minder ook een story mee een beetje eh, het is die vitiligo ik heb eh, vitiligo probleem heb, heb een, ik ook heb ik ook een beetje melaline ja. ja, maar een beetje, maar bij mij is het uh, een beetje te veel. Want het begon bij mijn handen, een ja. beetje, zo'n paar stippeltjes. Ja, misschien maar is het even goed om dat uit te leggen, want ik weet niet of iedereen weet wat vitiligo is, maar dat ja, is een pigmentaandoening. Dat is pigment, uh, pigment, ja, dat pigment. Ja, dan, dan heb je dan, witte vlekken. En uh, dan worden die, die stippeltjes, wat die vroeger kleintjes waren, ja. daar worden ze een keer groot. Dus op een gegeven moment, dan ben ik eigenlijk zo, ja, een beetje een notie. <laughs> Toe twee to couleurs op een potty. Ik ben mm, heel mooi bruin, uh, heb ik een hele mooie bruin van, ja, van de zon, wat die, die, die, uh, die bruin is, yeah. maar die vlekken die worden ze groot. En het is zo'n ja, een beetje een viers gezicht. En, en vooral bijvoorbeeld op mijn gezicht rondom mijn ogen, rondom yeah. mijn mond. En die gaat die ja die, die ze nog hè? Dus het is eigenlijk dat is net of dat bijvoorbeeld um, in een gloor zit je nog in, in een doek in een donker bijvoorbeeld doek en dan worden die die plekken die niet igaal, maar daar worden uh, uh, Wit, zoals Michael Jackson had hetzelfde probleem. Ja, had, ja hoewel daar, daar, daar, daar zijn allerlei theorieën over, geloof ik. Hè? Dat hij ook zijn huid gebleekt heeft zelfs. Ja, Zelf. maar oké. Okay. Uh, tenminste, ze hebben wel gezegd dat het vitiligo. Met mij is het uh, want uh, ik doe hier niks. Het ja. is, uh, aan die die die doet er geen zeer helemaal niks, gelukkig niet en ook uh, geen scheefertje huid uh, hey. ook niet. Hey. Dus het huid wat er nou wit is geworden, dan is mooi glans en blink als je bijvoorbeeld ja, zo onder de zon lopen, maar dat is helemaal lelijk ook. Dat dat is minder. Maar wordt het wordt het nog steeds meer? Ja ja ja ja ja. ja. Neem nog ja, toe. Ja ja ja ja ja ja. Bijvoorbeeld, ik heb geen complex, maar als ik met een mijn, mijn rok of, ja, of met mijn, mijn blote benen, dan is... Ja, ja, ja, ja, mijn knie. En dan worden nog grote plekken, want het begint met kleine stippeltjes. En ze dus worden groot groot en groot en groot. Ja, en dus, wint het wint het niet? En de winter en de winter... Nee, nee, nee, wint, wint het niet. Oh, oh sorry? Wend je er niet aan. Dat... Of oh, denk je nog... Ja, ja, dat zijn nou al 23 jaar, maar toch is een, ja, is een probleem altijd, hè. Ja, dus het wint ja, niet. Ja, hoe, hoe kan dat toch zo... Ja, dat ja, wel, maar en, vooral voor een vrouw, ik zou niet weten, voor een man, maar een vrouw, ja... En ik ben eigenlijk niet, niet lelijk, want ik ja, heb nee, dat eigenlijk niet. Maar er kunnen niet meer, ja, niet meer pronken eigenlijk. <laughs> en ja, je kunt wel, maar ook bijvoorbeeld voor sollicitatie nog, hè, als ja. bijvoorbeeld nog een winkel te staan op zoiets en voor het publiek. Nou, op een gegeven moment dan. Ik heb eigenlijk niet gemerkt dat die mensen um, discrimineren mij niet direct. Maar ja, het, het is een beetje logisch. Heb je het gevoel dat mensen daar een beetje bang voor worden? Of dat ze daar niet nou, echt naar durven te kijken? Niet bang, maar ik vind het toch uh, ja, een beetje logisch dat die mensen die kijken mij zo van. Waar staan auto toch voor iets? En uh, toen ik op een keer op een gesprek was uh, voor mijn dochter op de school... Ja. Dan, dan hoorde ik die van die ouders, uh, van de leerlingen en zo van... nou, wat is een vieze vrouw daar hier nog met, met, die, met die vlekken. Maar goed, dat, blijven we maar gewoon aan de mensen zelf, hoe, wie je hier nog bent... Uh. En of die mensen ontwikkelen, ja of nee. En uh, kijken mij wel bijvoorbeeld nog als ik op een stad nou loop. Dan kijken die mensen zonder grote ogen. Ik vind het een beetje logisch, want dan dat heb je twee ogen en het valt veel op. En vooral nu in, in de zomertijd. En ja. de winter minder, omdat het, het verschil van de ene huid naar de andere daar minder opvallen, ja, Maar ja. inderdaad. Even één en... vraag nog. want uh, uh, uh, Word je er onzeker van ook zelf? Nou, ik zelf niet. Nee, ik word er niet om zeker. Ik, uh, ik heb wel een personaliteit en uh, Nee, verdomme mij, uiteraard niet. Ik vind hinderlijk van binnen. Ik vind zelf ook een mooi van mezelf van binnen. Mm -hmm. En um, de rest... Uh, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee. Oké, okay, nog, nog één vraag. Wat vind je heel mooi aan jezelf? Uh, voor mij uh, mezelf, mijn lippen. Heel ja? mooi lippen. Wat zijn het voor lippen dan? <laughs> nou, gewoon... Ja, niet overdreven dik. En nog heel mooi... Ja, dat... Um, Mo mooie vormen van die lippen. Ja. En mijn um, nou, wips, daar heb ik ook een mooie kontje. Ja, oh, echt waar? <laughs> nou, genoeg om tevreden over te zijn in ieder geval. Victoria, <laughs> ja. dankjewel voor het bellen. Goed, en bedankt aan jullie. Doeg. Dag, dag, dag. Uh, Selim heb ik aan de telefoon. Goedenavond. Hallo. Goedenacht. Zeg, zeg je inderdaad Selim of Eh Selim? Uh, Selim, ja. Selim, Selim, Selim. Goeienacht. Vertel het eens. Hallo. Ja, ik heb uh, die uitzendingen en uh, die plastische chirurgen uh, gehoord. Ja. En ik vond het heel erg interessant. Want uh, mijn vrouw uh, heeft uh, vier jaar geleden kanker gekregen. En uh, haar allebei de borst uh, hebben ze uh, af moeten zetten. Ja. Het is uh, ergelijk bij hen. En uh, ze heeft gewoon echt... Uh, ...hele zware behandelingen gehad. Ja. En door de bestraling... En, uh, ...is die huid zo uh, onbruikbaar geworden... ...dat ze in de constructie... Uh, ja, ...niet meer... Uh, ...van haar uh, huid kunnen doen... Uh, ...laat ik het zo zeggen. Uh, ze moet gewoon of... Uh, ...ergens anders van haar uh, lichaam... ...huid uh, uh, halen... ...om borsten te maken. Ja. Maar dat mensen zo... Uh, ...smal... ...zo... zo uh, ja, dat dus... Er is geen huid over. Juist. Geen, ja. En dus de borsten zijn afgezet, en de huid daar is heel uh, slecht. Hoe, zie, hoe ziet dat eruit dan? Uh, ja, geen borsten. En helaas le lelijke liedtekens. Ja. En hoe, hoe, hoe gaat zij daarmee om? Hoe is dat voor haar? Voor je vrouw? zelf niet toegeven, maar ik denk dat het uh, psychisch heel erg uh, uh, slecht gaat met haar. Ja, maar waarom denk je dat? Als ze het zelf niet toegeeft? Ja, waarom ik dat denk? Ze kan niet meer werken, dus ze uh, is uh, continu thuis alleen. En heeft veel verdriet. Ja. Ja. En voor jou? Hoe belangrijk is dat voor jou? Haar borsten. Ja, het feit dat, dat, ja, dat zij toch heel anders uit de operatie is gekomen dan ze was. Nou, voor mij is het belangrijker dat zij nog leeft. Dus uh, die borsten, ja... Uh, dat kan wel belangrijk zijn voor een vrouw. Maar voor, ja, voor, voor veel mannen misschien ook. Maar als ik moet kiezen tussen haar borsten en haar leven... dan is het gewoon haar leven belangrijker. Ja. Ja, dat klinkt ook heel logisch. Ja, dat is een feit. Dus. En wat zou je. Want, want je zei. Ik belde eigenlijk. Uh, voor Irene Matthijssen. Wat, wat, wat zou je dan willen vragen aan haar? Wat zou je dan willen voorleggen? Ja, of, of er misschien een, een methode. of er een methode bestaat. Uh, dat, dat uh, zonder. ergens anders. Uh, van, uit haar lichaam. Uh, uitgehaald wordt. En. en dat er alsnog uh, als een uh, borstreconstructie kan gedaan worden. Ja. Ik uh, heb ook uh, ooit. Uh, programma's gezien. Uh, dat in Amerika zelfs uh, huid gekweekt wordt, uh, dat Uit... zo'n mogelijkheid ook in Nederland is. Uitcellen gewoon? Dat ze huidcellen nemen ja. en daar een huid kweken. Ja, ja, ja. Ja. Um, jouw, uh, jou, uh, um, het is een beetje een andere vraag opeens weer, maar jouw eigen uiterlijk... Uh, ben ik, uh, ja, ik, ik ben een man, dus ik uh, let daar niet op. Nee? Ja, ik ben ook een man, ik nee, let er wel op. Nee, ik, ja, misschien ben jij uiterlijk niet. <laughs> nee? Dus je let, je, niet je let niet op je eigen uit. Let, let je wel heel erg op het uiterlijk van vrouwen, of, of is dat sowieso niet zo belangrijk voor jou? Uh, ja, natuurlijk. Het eerste contact is gewoon uiterlijk. Meestal wel. Ja. En, en ben je op je vrouw ook gevallen vanwege de uiterlijk? In eerste instantie wel, ja. Want hoe ziet ze eruit? Uh, slank. Ja, mooie postuur, mooi figuur. Ja. Alleen na de operatie is het dus allemaal heel anders geworden. Um, nou, die is nog heel erg mooi hoor. Ja. Van alle zonder borsten. Ja, nee, ja, sorry, ja, ik zeg dat een beetje onhandig misschien. Maar dat, uh, ja, ja, verder is het natuurlijk weer minder veranderd. Nee, nee. En hoe is het eigenlijk met de gezondheid nu? Ja, ze is, ze is nog uh, onder controle, dus om de uh, zes maanden moet ze gewoon uh, uh, op controle naar uh, specialisten. Ja. Nou, we, we gaan even proberen om contact te maken tussen uh, Irene Mathijs uh, en jou, of je vrouw. En dan, uh, dan hoop ik dat, er, dat daar iets goeds uitkomt. Heel uh, graag met mijn vrouw, want uh, als, ik hoop dat ze gewoon haar kan overtuigen. Want uh, zij heeft op deze manier, uh, manier ook helemaal geen leven. Nee, maar... en, uh, je, kan, je kan echt uh, helemaal niks meer doen. Uh, als je gewoon uh, twee uur uh, achter de computer zit. Uh, heeft je al overal pijn. Dus uh, ja, het is echt uh, een, een ellendige leven zo. Ja. Dus dan gaat het meer om de pijn dan om het uiterlijk. Uh, ook om allebei. Allebei. Ja. Ik denk misschien, misschien komt er uh, een van de landen. Ja, nee. Ja, nou, laten we het hopen. Laten we het hopen dat er iets goed uitkomt. Dank je voor het bellen in ieder geval. En het beste. Dank u wel. Doeg. Dag. Goeie avond. Dag. Um, ja, we hebben opgeroepen ook om te twitteren. En um, even kijken, er zijn een paar binnengekomen. Ik lees er nu even eentje voor. Die is van Thomas Leibert. Die zegt, hallo Kazeluna, ik luister naar jullie... en ik zou graag wat kilootjes kwijtraken... maar ik ben trots op mijn blauwe ogen. Groet. Is enough to make your heart sad. I thought we should try. Paris Nights, New York Mornings. En dat staat op haar album The Sea. En dat kwam uit in 2010. Wij hebben het over het uiterlijk. Uh, wat vindt u mooi aan uzelf? Wat vindt u iets minder mooi aan uzelf? Staat u lang voor de spiegel? Geeft u veel geld uit aan make-up? Uh, ja, misschien heeft u wel eens iets uh, bij een plastic chirurg... laten veranderen aan uw uiterlijk. Nou, dat soort vragen uh, wil ik aan u voorleggen. Of willen, we, willen wij vannacht besprekingen gaan doen... we hebben een half uurtje te gaan... Uh, als u daar iets over wil zeggen, bijvoorbeeld ook aan, aan het belang dat u hecht aan uiterlijk... en uh, de invloed die dat uiterlijk op uw leven heeft, naar u meent, dat willen we allemaal graag weten... Uh, kunt u bellen 0800-1121. 0800-1121. En u kunt twitteren naar hashtag Caseluna en de mail werkt nog steeds niet. Het is een beetje treurig, maar waar. Dus uh, bel vooral, zou ik zeggen. 0800-1121. Heerlijk gezegd. En ik krijg het ook niet te horen. Maar even kijken. Oh, Streetlight was dit. Van uh, Joshua Radin. En even kijken wat daarover te zeggen is. Oh, dat komt van zijn album The Rock and the Tide. En dat uh, album is dit jaar uitgekomen. Die Joshua Radin is een Amerikaanse singer-songwriter. We hebben aan de telefoon Melanie. Ja, hi. Goedendag, Melanie. Ja. Melanie. Ik heb een beetje. We hebben het over het uiterlijk, hè? Ja. Ja, dat is toch gewoon wel een heel issue, hè? Dat is volgens mij al heel lang. Ja, als je het zo in de, in, de, in de media kijkt en op televisie. Het lijkt wel of ouder worden een beetje iets fysisch, hè? Het idee ga ik een beetje krijgen. Er zijn ook hele mooie oudere mensen, volgens mij. Dat bedoel ik dus. Ja, maar, dat, dat, dus maar dat mag dus tegenwoordig niet meer, hè? Je mag geen rimpeltje meer hebben, hè? Je moet je, je moet je vet weg laten halen, je moet er van alles aan doen en je moet uh, jezelf laten helpen. Want, oh God dat je een rimpotje krijgt of dat je een paar pondjes te veel uh, gaat wegen. Ja, en, en, maar hoe is het met jou uiterlijk gesteld? Ja, ja, dat is ook zoiets van: ik ben best wel tevreden met mezelf, maar ik weeg uh, wel een paar kilootjes te veel. Ja, hoeveel ongeveer? Nou, dat vind ik alweer zo vragen. Ik denk van, nou, nou, nou. Hele indiscrete ja, vraag. Ja, ik ik door... sta nooit op de weegschaal. Oh, je durft het heb... niet meer aan? of? Nee, ik heb geweest geen, geen weegschaal. Ah, oké. Ik heb al jaren geleden de deur uitgegooid. Zit je ermee? Nou, dat is dus inderdaad bij tijd en wijle. Soms kan ik helemaal echt tevreden zijn met mezelf, want ik voel me gewoon happy. Ja, maar dan ga je wel eens uit en dan krijg je daar toch opmerkingen over. Oh, moet je de billen zien, zeutje. Weet je wel zo. Zeggen mensen dat tegen je? Ja, natuurlijk. Van je hebt veel te dikke billen? Ja, zoiets. En wat zeg jij dan? Ja, nou, ik reageer daar niet op. Ik maak daar een beetje een grapje over, weet je wel. Want dat nee. weet ik zelf ook wel. Dat hoef ze me niet te vertellen. Maar dat bedoel ik dus. Tegenwoordig mag je... Je moet allemaal maatje 36 hebben, hoe oud je ook bent, en je mag allemaal geen rimpeltjes krijgen. Dat is dus het. het lijkt wel op mensen gewoon niet meer oud mogen worden. Ja. Uh, hoe, hoe oud ben je? Om nog Ik maar ben 58. Nogmaals een indiscreet vraag te stellen. En uh, want je, je zei van ja, uh, mensen worden wat ouder en dan misschien ook iets minder mooi en misschien ook wel, uh, ja. wel krijgen ze wat extra kilo's. Want ben jij, mm. Heb je niet altijd uh, uh, te veel kilo's gehad? Nou, in mijn puberteit heel erg. Ik ben altijd wel over. over. Ik, ik ben een beetje een, een, een, een schommelaar. Ja. En dan ben ik weer magerder en dan ben ik heel wat, wat, wat voller, weet je wel. En je bent nu weer een beetje naar de volheid geschommeld. Ja, ik ben even sinds een jaar gestopt met de sportschool. Dus dan komen er weer kilo's aan. Ja. En ergens heb ik daar voor mezelf, als ik goed in mijn vel zit, helemaal geen problemen mee. En denk, ik, ja, god, dat ben ik gewoon. Ja. Maar dat bedoel ik, de buitenwereld maakt daar een issue van. Ja, en uh, uh, wat is heel leuk aan jou? Uiterlijk? Uiterlijk? Ja. Nou, ik vind me best wel een heel leuk mens om te zien. Ja, waarom dan? Ja, nou ja, uh, mensen zeggen altijd. Ja, ze zeggen wel, Oh, je bent een hele mooie vrouw om te zien. Ik kun, ben. Uh, kun, je ook jezelf... door... ja? Ja, kun je jezelf een beetje beschrijven? Uh, nou, ik heb donkere ogen. Ja. En uh, ja, ik heb een open blik. Ja. En ik denk ook door, door wie ik ben. Gewoon, ik ben een spontaan mens. Ik denk dat een mens ook mooier kan maken. Ja, een open mens. Ja. En een open ja. gezicht ook. Ja, dat, dat krijg ik wel vaak te horen. Dat ik gewoon, ja, door, door mijn spontaniteit ook kan iemand ook mooi zijn. Hè? Ja, een leuke uitstraling. Ja, dat bedoel ik. dan heb je ook een open uitstraling in, dat ja. maakt de mensen ook mooi. Maar zijn er nou, als je heel eerlijk bent, zijn er ook momenten dat als je eruit bent geweest en daar en, en heeft iemand tegen je gezegd van, wat heb je toch dikke billen. Dat je dan eh, s'nachts in je bed ligt en dan toch wel enorm van baalt of misschien zelfs wel verdrietig van wordt. Ja, natuurlijk, maar dat, dat heb ik niet alleen als ik uitga. Als ik gewoon een slechte dag heb en ik zie mezelf in de spiegel, denk oh mijn god, weet je wel. En dan ben ik heel ontevreden. Ik ik denk je ja inderdaad, er moeten ook wat krukkers af. Maar dat, dat heeft denk ik he, te maken ook met hoe de buitenwereld in elkaar zit. Want laten we eerlijk zijn, in de Rubenstijd ja. was het een, juist heel mooi als je een paar kilo's te veel had. Het ja. is ook de, de maatschappij van, van tegenwoordig dat je maatje 38 hebt. Ja. Ik denk dat het ook alles te maken heeft met hoe de mensen tegenwoordig denken. Ja. En tegen de dingen aankijken. Dus je leeft net in de verkeerde tijd. Want dat zijn allemaal, allemaal ja, van die godsdienst. ik denk voor dus ik, heb, ik heb eens ooit een relatie gehad met een Egyptenaar. En, ik, en, en, en ja, en, en die mensen houden je. Daar is het juist heel mooi. Die vinden het mooi als een paar kilo's mee meer hebben. Ja. Heb je nu een man? Nee! <lacht> Wil je er nog een? Nee! Nee? Nee. <lacht> Is dit een open sollicitatie of zo? Nee, nee, maar ik zat te denken Ja, nou, ach, ja. Nee. <laughs> Je weet het nooit. Hè? Nee, nee. nee joh, ik vind het helemaal prima zo maar even in, in ukkie. Ja, nou, dat is, ja. dat is hartstikke mooi. Um, even kijken, we hebben het over de mooie gehad, de uitstraling, uh, ja. ogen. Um, nog iets moois? Handen, neus, lippen. Is dat zo raar van jezelf te zeggen, toch? Ja, is dat zo? Ja, als ik... Uh, ik, ja, ik vind het ook altijd ja, wel moeilijk het is om iets te Ja, wat voor jou dan? Kan jij dat vertellen? Te uh, uh, nee. Ja, dat vind ik ja. altijd lastig. Ik zeg ook altijd uh, dat mijn uitstraling <laughs> dat wel... Dat bedoel ik. Uh, nee, maar ik vind, uh, ik vind zelf niet zo heel veel mooi, geloof ik. En ik, nee, ik, ik ja. vind... Ik ben in deze vakantie uh, weer wat aangekomen. Terwijl oh. ik zeven keer heb hardgelopen, waar ik nogal trots op ben, in de bergen. Oh. Maar ik eet zoveel. Ja, dat heb ik dus ook, hè. Die en buien, hè. drink he? ook best. die buien, fijn. hè. Nou, nee, het zijn bij mij geen buien, hoor. Het zijn uh, oh. een eindeloze regenbuien. Oh, okay. ja. Nou, ik heb buien. Ja? Dat ik dan weer even heel veel eet. de andere keer eet ik helemaal niks. Ja. Dat zijn mijn buien. Nou, maar ik... ik vind gewoon... Van ik denk gewoon als, als de maatschappij daar wat anders over denkt. Dat een paar kilo's. Dat zijn veel meer mensen veel gelukkiger. Want die lopen dan niet tegen al die mensen aan. Van oh god, zij moet toch even een paar kilo's kwijt. Ja, maar ja, ik dat daar kun je, ook je niks aan met doen. Dat de maatschappij te maken heeft. Maar dat is hoe toch... de maatschappij daar tegen aankijkt. Zou je dat kunnen veranderen, denk je? Sorry? Kan je dat veranderen? Nou, dat denk ik. Nee, kijk, zet maar de televisie aan. Mijn god, je hoort alleen maar van, en al die reclame van, dan heb je weer een apparaat, moet je aanschaffen, want dan krijg je een, hoe heet zo'n buikje, met al die spieren, een wasbordje. Ja, sixpack. Ja, nou, dat bedoel ik, er wordt alleen maar, je hoort alleen maar de hele dag door, van iedereen moet maatje, Heb je wel zoiets gekocht? nee joh. Ik wel. Nee. Ik ben dat nogal ik beïnvloedbaar ik. daarvoor. Daardoor. Nou, weet je, dat doe je dan drie keer als je zo'n ding koopt thuis. Nou, dat heb en ik niet gehaald hoor. Dan die ergens in een kast. <laughs> mijn laatste, mijn laatste aanschaf was, uh, was zo'n ding met van die elektrische schokken. Die, die Ach, dat meen je toch? Met niet? Ja. <laughs> en daar geloof jij nog in. Uh, nu niet meer. <laughs> nee, nee. Dat, ik, nee, dat moet je al van tevoren niet in geloven. Het is, het is heel onprettig ook. Ik kan <laughs> een beetje anti-reclame maken. Maar het, nee, het heeft mij weinig goed gebracht. Maar dat hardlopen. Nee, dat zijn allemaal van die dingen van... Ik weet wel, ik, ik weet best. wat ik moet doen om weer af te vallen. Gewoon, je moet gewoon bewegen. En minder eten. En, en minder snaaien, dat is eet, gewoon het hele einde. Ja, want jij hebt van die buien. Wat eet je dan in zo'n bui? Oh god, ik, ik kan me de s'nachts wakker maken voor ijs, hè? Voor ijs? Ja, de kan je maar s'nachts van wakker maken. Fa favoriete smaak? Oh, nou, gewoon die lekkere uh, uh, bakken met uh, slagroomijs. Uh, Echt, nee, dat vind ik vies. Dat is toch ja. heel erg, Dat is te vet. En dan nog liefst ook met, met van die chocoladesaus er nog overheen, hè? Oh ja, en dat doe je dan midden in de nacht? Nou, ik haal het al maanden niet meer in huis. Dan kon ik ook niet in de verleiding komen. Hè? Nee, heel verstandig. Maar dat, als ik dat in de, in de vriezer red, oh ja, dan, dan word ik wel eens midden de nacht bakker, denk, oh. En dan zeg ik eerst zeg ik partielang tegen mezelf van nee, doe, niet doen. Nou ja, ga maar gelijk uit bed. <laughs> ja, je houdt het toch niet tegen. Nee, um, dat stel, niet tegen. Stel, uh, Melanie, je zou ja. uh, nu gewoon met uh, je vingers kunnen knippen... en dan uh, een aantal kilo's eraf kunnen halen. Hoeveel, hoeveel kilo's? Nou, 10 kilo's zou wel leuk zijn. 10 kilo. Oh, dat valt nog mm -hmm. wel mee, toch? Dan zou ik alweer tevreden zijn. Oh, nou ja, ik weet niet, probeer het even. <lacht> nee, nee. Ik weet wat ik moet doen hoor. Ik moet gewoon weer gaan sporten. Ik sportte een jaar geleden, sportte ik twee keer op een dag. Ja, twee keer op een dag? Ja, s morgens en avonds. Wat deed je dan? Nou, heel veel spinning. Spinnen? Ja, spinning. Zo'n fiets heb ik ook nog trouwens. Die heb ik, ja. <lacht> heb ik ook <lacht> op school bestaan. Maar <lacht> dat doe ik nog wel eens. Dat doe ik nog wel eens. En nou, maar maar iedereen dat ik een enorm eh wat zeg je? Dat doe je dus helemaal niet. Spinnen doe ik wel eens, ja. Maar, oh, maar, maar thuis. Tegen, maar tegenwoordig van ja, ja, ja, niet, niet met zo'n drill const, constructor. Of instructor. Ja, ik vind gewoon het beste is dat je er gewoon naar een sportschool toe gaat... en dat je een beetje een stok achter de deur hebt. Ja, dat is waar. Nou, dat goed. is gewoon het beste. Maar ik ga het wel weer oppakken, hoor. Fijn dat we wat Deze tips... Heeft tijd nodig, maar het komt ooit wel weer eens. Dus daarom ben ik nu een paar kilo's te veel. Maar weet je, ik ja. heb mezelf nog een heel leuk mens, hoor. Nou, ik vind jou ook best een leuk mens. Geloof. Ik ken je nog niet heel goed, maar het is hoopvol. Dank um, okay. dankjewel voor het bellen. Succes met je programma. En succes met het spinnen. Oké. Okay. Doeg. Hey, hoi. Doeg. We gaan even de tweets uh, bekijken. En dan zie ik dat uh, een LVD Linden, L van de Linden dus, 12 staat ook nog achter, die schrijft uh, Ik ben gewoon tevreden zoals ik ben, maar wat minder wratten en puisten zou fijn zijn. Gelukkig is het weg naar het puberen. En dan hebben we uh, Marina, die heeft er ook wat getallen achter staan achter haar naam. Super trots op mijn nieuwe tanden sinds anderhalf jaar. Durf weer te lachen met open mond. Oh, nou ja, dat is ook leuk. Ik ben wel benieuwd hoe het er daarvoor dan uitzag. En uh, even kijken, er is ook iemand die dan weer reageert op Van der Linden. Die zegt, je hoopt maar dat het weg is na het puberen. Uh, dat is dus niet zeker volgens hem. En... Iemand anders wil een extra leef. Oh, dat is dezelfde manier. Goed, uh, aan de telefoon nu, Job. Ja, goedenavond. Hallo. Hai. Hey. Goeienacht. Ja, we hebben het over het uiterlijk. Ben je tevreden? Ja, inderdaad. Over jouw uiterlijk. Ja, ik ben best trots op het litteken op mijn voorhoofd. Oh, wat is het voor, voor, voor, voor litteken dan? Uh, nou ja, ik ben met mijn uh, hoofd tegen een motorkap van een auto aangeknald, zeg maar. Die heeft mij aangereden. Oh. Ja? En... Uh, ja, dat geeft me aan hoeveel geluk ik heb gehad. Ik heb best wel wat Engeltjes op mijn schouder onderhand al. Ja? Wat is er nog meer gebeurd dan dat je geluk had? Nou, ik ben denk ik in totaal nu drie keer aangereden. Oh? En... Dat noem ik niet per se, per se heel veel geluk. Maar, maar het is allemaal nee, goed afgelopen. dat op zich niet, nee. Het is goed afgelopen. Maar je hebt dus aan, dat, aan één ongeluk een, een litteken op jouw uh, hoofd, op je voorhoofd ja. overgehouden. En Hoe ziet dat eruit? En, nou ja, het, lewt, zeg maar, het is niet net als bij Harry Potter precies zo'n vormpje, maar het, het geeft wel ongeveer een beetje hetzelfde idee. Ik moest maar. wel meteen aan Harry Potter denken, ja. Maar het en, en het en, zit ook wel aan dezelfde kant. En, het, en is het, uh, trekt het erg de aandacht? Nou ja, mijn haarlijn zit er zeg maar, precies op, dus het, je ziet het wel, maar het valt niet heel erg op. Hmm. En waarom ben je er trots op? Nou ja, omdat het me aangeeft dat, het, dat ik best veel geluk uh, heb gehad. En uh, ja, je moet jezelf maar nemen zoals je bent. En er, je kan er niks meer aan veranderen en zo, dus. Ja, maar dat is, het nemen zoals je bent is wat anders dan er trots op zijn. Want trots is nog, nog een stuk positiever. Ja, klopt. Maar ik ben er ook zo best wel trots op eigenlijk. Van, uh, ja, daar ben ik toch maar mooi, weer, uh, ben mooi, mooi vanaf gekomen. Ja. En uh, het zit dus een beetje op de haargrens. Dus ik kan me dan zo voorstellen dat het niet heel erg opvalt. Nee, klopt. Je ziet uh, zeg maar het einde, dat zie je alleen een beetje. Ja. En zijn er mensen die erover beginnen? Komt het vaak voor? Ja, soms vragen ze wel eens hoe het komt of zo. Ja. En dan vertel je dat natuurlijk. En hoe zie je er verder uit? Uh, ja, ik ben een donkere jongen. En gewoon uh, normaal postuur, zeg maar. Uh -huh. Ik Ga ook dit jaar beginnen aan een sportopleiding. Dus uh, dat is ook wel oh. nodig, heb ik zo het idee. Anders dan, ja hoe kom jij anders sportend over bij andere mensen, zeg maar. Wacht even, jij gaat... Oh, dus je, jouw postuur is een noodzaak om te kunnen sporten. Het moet... Je bedoelt, als je heel dik bent, dan is het raar als je op een sportopleiding zit. Nee, dat niet. Maar oh. het, is, het komt uh, anders over. Als je mensen wil, wel in beweging wil krijgen... en je ziet er zelf wat uh, breder uit, zeg maar. Ja. Oké. Okay, dan en wat... komt het wat anders over. En wat, wat ga je dan precies doen met die sportopleiding, weet je dat al? Ik wil of uh, naar Australië emigreren en dan daar uh, wat meer aan Europese sporten doen in plaats van uh, de sporten die ze daar doen. Want daar is rugby die vooral uh, populair en zo. Ja. Of ik wil uh, het leger in en dan daar uh, mensen zeg maar, trainen lesgeven. Als, als sportleraar? Ja. Ah, ja. Maar nog even naar je uiterlijk. Dus uh, donker, donkere huid of donker haar? Of allebei? Uh, donkere huid. En, en, en um, uh, dus een normaal postuur. Leuk hoofd. Ja, ja. heel <laughs> erg. Kijk je graag naar jezelf? Ja, af en toe ga ik wel voor de spiegel staan, ja. Even kijken, maar, uh, dat ziet het toch wel redelijk uit. Ja. Ja, nou, hartstikke mooi. Hé, hey, um, dankjewel voor het. Wanneer was dat derde ongeluk eigenlijk? Oh, tenminste, was het het derde ongeluk waar dat litteken kwam? Nee, dat was het tweede. Dat is denk ik... Ja, dat was nog... Dat is toevallig. Dat was op mijn verjaardag. Oh. Toen reed ik naar school. En toen werd ik aangereden op de weg naar school. En, en hoe lang is dat geleden? Ik uh, denk nu zes jaar geleden. Zes jaar. En daarna ben je nog, heb je nog een keer een ongeluk gehad, dus? Ja, dat is denk ik nu twee maanden geleden of zo. Oh, en heeft dat van nog... Van terug van het breakdansen. En toen uh, werd ik op een rotonde s'avonds geschept. Jeetje, het mag nou wel een keer afgelopen zijn. Heeft dat nog littekens uh, nagelaten? Ja, op mijn telefoon alleen. Oh, nou, daar kunnen we wel mee omgaan. Dat valt ja, nog wel mee. Ja, daarom. Goed. hey dankjewel hè, voor het bellen. Ja, hartstikke bedankt voor het gesprek. Ja, en uh, succes met wat je ook gaat doen in Australië of gewoon in Nederland. Um, ja, dank u. En, uh, nou, geen ongelukken meer maken. Of krijgen. <laughs> Ik hoop het. Oké, okay. oh ja. Yeah. Job was dat. Um, ik heb uh, gezien dat er nog wat tweets binnen zijn. En er is er een eentje van Riksrommelhok. Rick, Rommelhok. En die schrijft, ik heb heel lang gedacht dat een sixpack een benaming was van een bierbuik. Nou, daar, heeft, daar is hij misschien overheen, begrijp ik. En dan hebben we Kees Oostrom. Die schrijft, zonder dat veel mensen met hun uiterlijk zitten... prachtig dat iedereen anders is. Liever een mooi karakter dan een mooi uiterlijk. Dat is natuurlijk ook weer waar. Aan de telefoon nu, Gerard. Ja, goedenavond. Hallo. Ja, ik uh, wilde het volgende. Ik ben 70 kilo afgevallen. Ik wil 180. Dan ben je al gehalveerd ongeveer. Ja, ja, maar... Nou zit het volgende probleem, dat ik nog twee broekmaten groter heb. Want ik ben nog ik ben, uh, 60 en dan dat overtollige vel, dat trekt natuurlijk niet meer weg. Uh. Oké. Okay. En dat is heel lastig om dan op gewicht te blijven. Want dan denk je, nou, dit is ook geen gezicht... Uh, Laat ik maar weer gaan eten. En, dat is misschien een stom vraag, maar kunnen ze die plooien niet weghalen? Ja, een buikplastiek. Maar ja, dan, dan zie ik eigenlijk tegenop naar zo'n operatie. Want... Dat is heel pijnlijk. Nou, dat niet, maar ik heb ook suiker en allerlei toestanden. en Dadelijk is mijn buik strak en dan lig ik me meteen in de lucht. Ja, dat is ook niet de bedoeling. Dus dat is natuurlijk eigenlijk ook... Maar dat is ook een, uh, een slechte motivatie, ook van mensen die afvallen... dat je dat overtollige vuil blijft houden. En is dat niet te voorkomen als je wat langzamer afvalt bijvoorbeeld? Nee, nee, nee. Dat heeft met de leeftijd te maken. En uh, dat zie je hetzelfde met een hoop vrouwen... Ja. die uh, zo uittrekken naar een baby en die vallen dan wel af. Kijk, de eerste keer gaat dat wel, maar als ze twee of drie kinderen hebben... Ja. dan uh, valt dat niet af... Maar we kunnen beter, dat heb jij ook, die dingen, we kunnen beter naar Amerika leven. Want ik zit wel eens naar die series 911 te kijken, ja. maar dan zie je telefonissen zitten, die hebben helemaal geen nek. <laughs> en ik ben in Amerika geweest, nou, daar kan je tot tien keer XXL kopen, het is echt ongelofelijk daar in die zaak... Ja, maar uh, nog heel even uh, naar jou. Ja. Hoe, hoe ben jij 70 kilo afgevallen? Ja, door gewoon heel weinig te eten en veel te bewegen. En, maar op een gegeven moment dan, dan zie je dat die huid niet meegaat. Toen ben je toch nog even doorgegaan met afvallen, hè? Ja, je gaat vanzelf komen in de ritme. En uh, ik heb het nu ook weer. Ik, heb, uh, ik was weer 10 kilo aangekomen. Die heb ik er nou afgekregen. Ja, dus, dus die ja, motivatie... Al, alleen, alleen maar 3, uh, 4 crackers per dag... Ja. Met kaas of zo en een beetje boter, anders kan je niet naar het toilet. Uh, maar dat kan ik gewoon maanden vol houden. Ja, waar ik het vandaan hou, weet ik niet. Maar... Dus dan leef je op bijna niks? Nee. Maar ja, dat is de eerste week moeilijk. Maar daarna is je maag zo klein geworden. Ja. Dat het gewoon perfect gaat. Maar het is een ramp hoor, als je aanleg hebt om dik te worden. Maar ja, want hoe ben je 180 kilo geworden? Ja, eh... Ja, uh... De hele dag uh, eten en uh, weinig doen en zitten en uh, ja, het gaat vanzelf, uh, ik kom het ook zo snel aan, het is ongelooflijk. Uh, ja. Ik ben net een, tennis, een tennisbal, ik heb dat mijn hele leven gehad, dieeten, uh, afvallen. Nou, ik heb alle diëten gedaan, Atkins, uh, noem maar op. Uh, Atkins is dat vet diëten, dan mag je dus zeg maar een kilo biefstuk per dag, oh. je mag tien eieren en uh, Als je maar geen... Geen, Geen, koolhydraten. Geen koolhydraten. Nee, ah, dat gaat grandioos. Maar ja, dat keer op later leeftijd ook niet meer doen. Maar het is een complete ramp. Het zit bij ons ook in de familie vetzucht. Ja. Maar er is er maar één in de familie altijd dik. En dat gaat over. Mijn opa die kreeg een dikke dochter, die kreeg een dikke zoon. En ik heb weer een dikke dochter en mijn andere zoon die is weer gewoon normaal. Het is ongelooflijk. En hoe, hoe, hoe lastig is dat voor jou uh, geweest, en misschien nog steeds wel? Ja, mijn hele leven is er door bepaald eigenlijk. Ja, op welke manier dan? Nou, ik zat in... Ik was natuurlijk... Uh, toen ik in dienst ging, was ik bijna 100 kilo. Toen had ik een heel mooi meisje en op een gegeven moment zei ze... Ja, ik, uh, je bent een hele knappe roze, maar ik vind je toch te dik. Uh, nou, dan uh, zak je bijna door de grond heen. En toen was je 100 kilo? En, ja, toen was ik 100 kilo. Ik was 97 toen ik gekeurd werd. Anders zou ik afgekeurd geworden. Maar nou was het gelukkig 1 meter 90. Dus het zat aardig uh, verdeeld natuurlijk. Ja. En... Maar het is mijn hele leven is een ram geweest. En... Bleef, bleef dat moeilijk? Ook... Bleef het moeilijk ja, om, een, om een relatie te krijgen ook? Ja, je wordt er niet zelf verzekerd door... Uh... Nee. Of je krijgt al die typetjes die zeggen... Oh, lekker die buik zegt. Het is net een extra kussetje. Ja daar zat jij ook niet op te wachten? Nou, aan de ene kant wel, maar dan krijg je die een beetje slaafse types. En ik ben een man, die hebt toch ook een klein beetje, weet het... Ik moet er achter mijn sodomieten zitten, want anders dan, uh, ben ik net een vlierenfluiter. Ja. Dat weet ik gelukkig van mezelf. Maar ik moet wel zeggen, en dat zal een hoop mensen hebben die dik zijn... dat je eigenlijk je hele leven eronder lijkt. Je, je vrienden gaan zwemmen. Je hebt verzin van alles om niet in je zwembroek te gaan. En uh, toestanden. Ja. En dat is toch echt een ramp hoor. Dus je bent daar. En er wordt dan... ja. Al die tijd onzeker over geweest. Ja. ja. En op een gegeven moment was ik zo ver. Als er dan iemand wat zei. dan gaf ik hem begeleid in het pakket. op zijn in. Uh, ja, dat werkt ook niet. <laughs> maar op een gegeven moment krijg je zo'n frustratie in je. Ja. dat je dat op die manier probeert af te reageren. Maar ik vind dat ze daar ook naar moeten kijken want het gaat ook natuurlijk verschrikkelijk tussen je oren zitten. Uh... Ja, zit het daar nog steeds? Ja, ook al ben je afgevallen, uh... ja, je bent nog steeds niet tevreden over jezelf. Nou zit je weer met dat stel van je buik en uh... kijk, nou ben ik een heel gezellige roze en ik heb best een knap gezicht maar een hoofd het tegen me, joh, je hebt een knappe kop, uh, ga er eens wat aan doen uh, aan je lichaam. Ja, maar daar ben je je hele leven mee bezig. Uh... Ja. Dus het is wel echt een ramp. En daar wordt eigenlijk nooit bij stilgestaan. Ja, denk je dat? Ik denk, dat? ik denk dat veel mensen dat wel begrijpen: dat dat niet prettig is, toch? Nee, maar een hoop mensen die dik zijn ook. Het is nooit geen Halleluja. Maar ik was toen op het laatst, toen ik 180 kilo was, Stapte ik een broodjeszaak binnen. En dan zou ik iedereen kijken. Ja, ja, ja. En dan zei ik: oh, Nou, ga mij maar met twee broodjes. Ik kan eten wat ik wil. Want ik ging toch al, het waren ze. gelijk ik <laughs> ja. Maar leuk is het niet. Dat zeg ik er normaal bij. Ja. En, en dat, dat leuke gezicht, zie je dat zelf ook nog? Ja, maar ik word nou natuurlijk wat ouder zegt. Nou, het is een ramp. Ik vind ouder worden een ramp. Het is aftakeling, zeg. Ja, ik heb nog steeds een aardige kop, maar het is toch complete aftakeling. Als je dat ziet, verschrikkelijk. En als je dik geweest bent, dan gaat alles hangen. Je bovenarmen, weet ik, het, je je kapot. Hm. En werk? Werk vinden? Ja, dat is op zich... Geen probleem. Ik ben vertegenwoordiger geweest. En daar kon ik wel aardig. Dan zeiden ze, dikke mensen zijn gezellige mensen. En dat ging wel, want ik kon nog meer dan ander. Misschien dachten ze, die bolle stakker heb het nodig. en die daar nog een broodje halen? Maar kijk, als je geld verdient, je ziet wel heel veel mensen die dik zijn. Die schatrijk zijn. Maar ja, dan heb je natuurlijk lak aan. Ik heb een periode in mijn leven gehad dat ik heel veel verdiend had. Ja. Had ik had een flinke prijs gewonnen, van iets van een half miljoen. En dan ga je natuurlijk heel anders, want dan had je meisjes van 22. Die werden ineens verliefd op je, maar ja, het was, dan word je ook veel gezelliger. En ze zijn verliefd op je konzak natuurlijk. En hoe oud was je zelf toen? Toen was ik een jaar of veertig. Ja. Nou, toen zat ik ook nog 150, 160 kilo. En iedereen was verliefd op me, maar ja daar geloof ik ook weinig van. <laughs> Dus, geld helpt ook wel. Nou, ja, dat wel. Nee, maar je wordt er zeker van. Maar, nogmaals, aan alle dikke sterkte. En er zijn altijd op elk potje pas een dekseltje. Ja, dat, dat, dat is ook waar. Um, wat, hoe ga je het nu doen? Uh, met, met, met, ja, ga je er nog ja, wat ik aan toe? Uh, ik wil toch kijken voor een buikplastiek. En toevallig woon ik in Rotterdam. Dus, ik ga toch eens naar die Erasmus-universiteit. Ja. Want ik heb nou eigenlijk, uh, mijn lichaam is goed, maar ik heb nog twee maten groter nodig aan kleding. Ja. Voor al dat opgekoppelde vel wat nou tien uh, centimeter boven uh, mijn willy hangt. <laughs> ja. Ja, het is echt een ramp hoor. Het is een... Ik denk dat er al gewoon tien kilo vel hangt. Uh. Dus veel. En daar word je ook niet vrolijk van. Uh. Nee. Nee, nee. Ja, kan, kan, ik, ben, ik probeer me ja. voor te stellen hoe dat er nou precies uitziet. Het hangt zeg maar vanaf je maag. Ja. Dan zie je twee, drie van die rollen hangen waar er zeg maar niks in zit. Gewoon een soort lege zakken, weet je wel. Ja. Ah, het is ook echt, daar ga je ook niet mee in je zwembroek, hoor. Maar dan nee. heb ik die motivatie gehad om jaren af te vallen... en dan krijg je deze toestanden... Ja, daar had je even niet aan gedacht. Nee, het is gewoon uitgerekt vuil. Ja. En jouw dochter? Want je zei, mijn zoon is... Je zoon was slank, ja, hè? Ja. ja, mijn dochter die is uh, 15 jaar. Die weegt 130 kilo. Uh... Ja. En is ook aan het afvallen? Ja. Nou, bezig, ja. Sportschool, toestanden. Maar een kind van 15 is nog in de groei, dus die mag niet helemaal op uh, niets... Uh... Maar daar heb ik ook wel een grote leidersweg van. Dan denk ik, jezus Christus, dat meisje het ook. En ik weet zelf hoe het is. Ja. Hoe je aangekeken wordt. Hoe je, weet het, dat de mensen om je lachen. En dat je op een gegeven moment zoveel frustratie hebt dat je zegt, nou, nou is het afgelopen. En wat kan je dan iets tegen haar zeggen? Om haar te helpen, ja, te Ja, meisje, probeer het om af te vallen. Maar ja, dan is het weer zo, mijn andere zoon iets broodmagen. Die eet als een varken. Dus zelf daar stoppen met roken natuurlijk. Uh, als jij stopt en je vriendin die zit elke dag drie pakjes weg te stomen... dan valt dat natuurlijk uh, niet mee. Nee, en voor haar is dat als ze haar broer ziet eten... Ja. En met 15 jaar natuurlijk is het zo dat je mag eigenlijk nog niet... op een minimaal die eet, want je lichaam moet nog groeien. Je botten ja. moeten nog groeien. Ik begrijp het. Maar ik weet wel wat ze allemaal te verwerken krijgen. En ik probeerde wel te waarschuwen. Ja, nou... Um... Ja, ik, ik, uh, ik hoop het beste voor haar. Ik dank je in ieder geval, Gerard. En, en sterkte okay, als je uh, nog een operatie krijgt. Dank je wel, hè. Dank je, Dag Ja, want dit was uh, K.S. Saluna. In tweet, lieve Bloedwijn die heeft geschreven... ...door elke avond als een raar op jullie muziek te dansen... ...blijf ik mooi opgewicht. In het klooster lachen ze me uit. En ik lach hen uit. Zometeen hier op de zender. Nog steeds wakker Nederland van WNL... ...met presentatoren Kasper Meijer en Erik Nusselder. Ik wens u een goede nacht. Wat doen betreft heel graag tot morgen. En wat mij betreft tot volgende week. Uh, het allerbeste. Tot later.